That's smart. Zoals dat heet. Ja, ja, ja. On Wall Street. Ik weet niet of je zelf ook af en toe een beetje aan het beleggen bent en zo. Maar vandaag was het een beetje een ronde dag op het Beursplein 5. Het Damrak in Amsterdam. In Wall Street weten we niet hoe het afgelopen natuurlijk. Want daar is natuurlijk de beurs nog volop bezig. Maar ondergetekende heeft toevallig juist drie fondsen in zijn bezit. Die vandaag wel bij de stijgers horen. Dus uh, het is feest hier vanavond. Het is wel weer even wennen, want mijn microfoon doet een beetje raar. Als ik er maar ietsje aan zit aan de volumeknop, dan hoor ik mezelf niet of ik hoor mezelf wel. Het zal allemaal wel komen. Het is vandaag maandag 12 juni, je hoorde de Elsplaat voor deze week. Natuurlijk TNCC en de Wall Street Shuffle. De kopjes is in de borden, de kom in de terras, In weg, jij was af. He he. Nou jongens, dat was een tijd geleden. Goedenavond allemaal, je luistert naar de afwasshow met ondergetekende Feride Noortocht. Mocht je me nog nooit gehoord hebben, we zitten hier al een poosje. Alleen de afgelopen ruim twee maanden waren we afwezig en we zullen van proberen om het vanaf nu gewoon weer een beetje te gaan doen als de keel het in ieder geval allemaal houdt. Maar dat zal denk ik wel goed komen, want we zitten tegenwoordig aan de kersensand. Ja. Ongelooflijk, hè? Maandag, zoals gezegd, 12 juni. René, bedankt. En daarvoor was het natuurlijk de turntables Show. Voor de eerste keer uh, door de week op de maandag met uh, meneer Hans Bank natuurlijk. Uh, wat gaan wij hier doen? Nou, gewoon de bekende dingetjes die we allemaal uh, gewend waren. Oh ja, nog even meneer Hans bedanken voor vorige week en die week daarvoor. En die week daarvoor dacht ik ook voor het overnemen van de af en Show op zijn eigen gewijde, uh, eigenwijzigerijde manier of zoiets, of hoe noem je dat? Wij gaan het hier natuurlijk gewoon weer doen zoals het vroeger gewend was. We hebben zo meteen een plaat van 50 jaar geleden. Uh, we hebben een tweeluik op het half uur. We gaan wat nieuwsfeitjes voor je opzoeken. Weet je nog welkom voorbij een uitgebreid weerbericht en we gaan nog even kijken naar de tv programma zo tegen het eind van het programma. De muziek die komt onder andere van Paul Jong, Crosby en Young, The Outlaws, Musical Youth, met Matthew Southern Comfort, ja. Pacific Cast, Ellen Foley, dat zijn twee lijken voor vandaag, met Ferrari, John Travolta, Christian Sint-Pieter en als we er nog aan toe komen, even ook, ook nog iets van Madonna. Maar we beginnen natuurlijk met een plaat van 50 jaar geleden, 1967. Hier zijn de Bee Gees en de Spicks en de Specks.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 The spigs and the spigs on the girls girl that I love, she is gone, she is gone 8 over 6 staan en de file wensen weer natuurlijk veel sterkte. Al zal het wel meevallen, denk ik, want er staan slechts uh, 152 kilometer aan file liters. Dat is wat te overzien. Er is geloof ik wel ergens een bosbrand aan de gang, geloof ik. Tussen Loenen en Gieterlo, bij de N87, want die is afgesloten door een hevige brand. Dus ik denk dat dat een klein bosbrandje is. Jorda, uit 1967, de Bee Gees, de spiks en de Specks. Radio Els.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 Dit zei de nieuwe buurman van ons ook tegen de oude eigenaar van het huis. I'm gonna tear your playhouse down, want hij heeft het hele huis gewoon tegen de volk. Te want het beviel hem niet. Ja, dan zou ik zeggen, waarom kook je dit dan? Maar ja, goed, we laten gewoon een compleet nieuw huis opbouwen. Ongelooflijk. Paul Jong uit 1984. I'm gonna tear your playhouse down. Een paar gebruikte en gesigneerde basketbalschoenen van de Amerikaanse basketballegende Michael Jordan zijn afgelopen zondag op een veiling verkocht voor bijna 170.000 euro. Het is het hoogste bedrag dat ooit voor schoenen die al in een wedstrijd zijn gedragen is neergelegd. De basketballer droeg de schoenen in een wedstrijd tegen Spanje in 1984 bij de Olympische Spelen in het Amerikaanse Los Angeles. Ja, ja je moet lief liefhebben van zijn, hè? je ziet in je portemonnee op zitten, ja, waarom niet? Het is natuurlijk een soort collectors item, zoals dat heet, hè? En niet gewassen natuurlijk, dus de geur van de voeten hangt er nog helemaal in. Hier zijn Crosby, Stil, Ness en Young. En we gaan terug naar 1970 van een heerlijke muziek hier bij Radio 1485, live vanuit Krimp Zo gingen allemaal naar Ohio hier bij Radio Els. 1485. hoor natuurlijk CSNI, kort gezegd, oftewel Crosby, Stilnes en Jong. Volgend plaatje doet men een beetje denken aan vroeger dan de 27MC-tijd. 24 uur per dag, 1485 AM, Radio Els. De Ava Show. Ride. Eight more hours, of shifting gears. Look over your shoulder, guy. Won't you lend me your ears? Been so long since I flew my home. Got to get on down the Signs, white lies are in my eyes. Hands on the wheel with my radio Oh, Let's just pony up, we'll break her down. I'm going home. No, you know I've tried to make the best of it. But there's some things a man just got to do. Wicked wheels keep on rolling on, and I'll be there for the morning and Breaker, breaker, take me home. Thank you Breaky breaky is daar iemand staande bij bekende geluiden? Kanaaltje 14 was, dacht ik, een hè. Ja. Kanaal 11, dacht ik, het noodkanaal. Ach ja, het is ook alweer 40 jaar geleden dat die hype van de 27 MC er zijn. Er zijn er nog wel trouwens hoor. Heel af en toe zie je nog wel eens zo'n GPA'tje op een dag staan en zo. En uh, ik dacht dat de vrachtwagenchauffeurs uh, er nog regelmatig gebruik van maken. Joren de Outlaws uit 1976 en het heet er natuurlijk Breaker Breaker. Agenten in Boekel, dat ligt in Limburg, hebben in de nacht van donderdag op vrijdag afgelopen week een man betrapt die een trek. Had gestolen omdat hij geen zin had om te fietsen. De politie zegt dat de, de desbetreffende man zijn fiets op de gestolen tractor had gebonden en vervolgens daarmee naar huis probeerde te rijden. Agenten hebben de man aangehouden. Het resultaat is dat de man met dit geniale idee vanavond bij ons logeert. En dat de tractor weer teruggaat naar de eigenaar. Al dus de politie op Facebook. Ik denk dat hij, ik, ik vermoed zo maar dat hij een beetje uit de kroeg komt. Met een paar glaasjes te veel op. Ja, Dan heb je niet zoveel meer zin in fietsen. En dan staat er opeens een tractor voor de kroeg. En dan denk je, nou ja, dan pakken we de tractor natuurlijk maar. Hè. Ja, ja, ja. 10 vooral 7, HDL's 1485, zit je aan de maaltijd? Wensen jullie we natuurlijk een heel smakelijk eten. This Chip on the left hand side, past the door. Chip left on left hand side. It all got done. Give me the music, make me jump and jump. It all got done. Give me the music, make me Join jump and jump. It was a cool and lonely breezy afternoon. How does it feel when you got no food? you could feel it 'cause it was the month of. How it. does it feel when you got no food? So I left my gate and went out for a walk. heard them say, how does it feel when you got no food? Pass the touchy pan the left hand side, I Pass the touchy pan the left hand side, it a go bun. Give me the music, make me jump and pran. It a go done. Give En de doodje van de Min of meer zwaar bewolkt hier in Krimpanijs, maar ik zie zojuist een beetje een heel flauw zonnetje verschijnen. Zo tegen het uh, schemer worden aan. fijn, dat duurt natuurlijk nog wel even. Ik zie trouwens ook dat hier de hoordeur een flinke douw heeft gekregen. Waarvan weet ik niet. Volgens mij heb er een vogel tegen gevlogen of zo. Ik, ik heb geen idee. Ik zal straks eens even gaan kijken wat er aan de hand is. Want hij staat helemaal bol, die hoordeur, dat gaas. Uh, zeg maar. Paas de Ditsie is een Britse popgroep die in 1979 werd opgericht in Birmingham. En de enigste grote hit was in ieder geval Paas de Ditsie uit 1982. En het, gaat allemaal, het is een verbastering trouwens van het lied Paas de Kutsie. En dat is een lied wat over marihuana gaat en dat werd ooit gezongen door Mighty Diamonds. En Dutzi is een Jamaikaans-Engels Jama woord voor kookpot en Pastor Dutzi bereikt onder meer in Groot-Brittannië en Nederland de nummer 1 positie. Hierna volgde er nog een top 10 hit in Nederland, Youth of Today en hun eerste album heet ook The Youth of Today. Een tweede album, Different Style, dat flopte helemaal en ook de volgende singles werden helemaal niks meer en in 1985 groep eh, Daarom ook maar ontbonden. Zo, ben je daar ook weer van op de hoogte. We gaan even naar een heerlijk nummer voor een zomeravond. We gaan ook naar eh, de klok van half zeven zometeen. Met de, twee, met de twee leuk en met natuurlijk weet je nog wel. Hier is Matthew, Sudden Comfort uit 1970 en Woodstock. I came Als Els met, uh, ja wat wordt het tegenwoordig? Kerstensappen. Ja, ik ben aan de kerstensappen, dat is goed tegen de nicht. ik moet eerlijk zeggen, ik ben er nu een dag of vier mee bezig. En het is echt zo, het werkt gewoon. Alleen ik heb hier natuurlijk ook wel een flesje Jamakai-serum, uh, jama hoe noem je dat? <laughs> Erbij staan, omdat het zomer is en daar gieten we natuurlijk wel wat vandoor. Het valt me trouwens op, Els, dat het eigenlijk best wel redelijk gaat. Want als je zo een paar maanden eruit bent, dan moet je toch alle knopjes er zomaar weer eens een keer zien te vinden. Dat is best wel weer even wennen. Het automatisme is er dan een beetje vanaf. Maar goed, tot nu toe uh, geloof ik dat het wel vrij aardig uh, werkt. We gaan eens even kijken naar vandaag. Het is vandaag 12 juni en dat is de 163ste dag van het jaar. En dan komen er nu nog 202 en dan is dit jaar ook alweer ten einde. Vandaag in 1259 kreeg Amersfoort officieel stadsrechten. En Anne Frank die kreeg vandaag een dagboek voor haar 13e verjaardag. Dat gebeurde in 1942. En de Beatles die ontvangen een lintje van de Koningin van Engeland in 1965. Al ja, toen waren ze al wereldberoemd natuurlijk. We blijven even een beetje bij de Beatles, want in 2016 is Paul McCartney de slot act bij Pink Pop. Jawel. 1575 was het huwelijk van Willem van Oranje en Charlotte van Bourbon. En dat gebeurde allemaal in Den Briel. Den Briel was vroeger best wel een belangrijke plaats. Hè. Daar begon ook de victorie, geloof ik, ergens voor Willem van Oranje of zoiets. En Alva verloor daar zijn bril ergens. Nelson Mandela werd vandaag in 1964 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. En zoals we ongetwijfeld weten. Voor jullie ongetwijfeld weten heeft hij die natuurlijk niet uitgezeten. Hij werd later zelfs president van Zuid-Afrika. En Boris Yeltsin werd vandaag in 1991 door 120 miljoen Russen gekozen als nieuwe president. En volgens mij waren dat de eerste democratische verkiezingen daar sinds lange tijd of sinds ooit. Volgens mij was daarvoor Rusland nooit een democratie geweest. Even naar de sport toe. 1968 wint wielrenner Eddy Merckx voor het eerste Ronde van Italië. Het was ook de eerste Belg die ooit een Ronde van Italië wint. En wij hadden de eer uh, natuurlijk uh, dit jaar met, uh, hoe heet u alweer? Ik ben zijn naam alweer kwijt. Dat doet er verder ook niet toe. Nou, we gaan alweer naar de weersextremen van vandaag. De laagste minimum uh, temperatuur was 2,6 graden. Dat gebeurde in 1911. En acht jaar later in 1919 hadden we de hoogste maximumtemperatuur van maar liefst 32,5 graden. Het zonnetje schijnt het langst in 1968, namelijk 15,6 uur. En de langste neerslagduur in de vorm van regen, hoop ik, 10,2 uur. En dat gebeurde in 2002. En dan hebben we het alweer gehad met het tweeluik. Of met weet je nog wel, dan gaan we hier naar het tweeluik toe. En dat worden best wel een hele mooie plaatjes, vind ik zelf. Ellen Foley uit 1979, We Belong to the Night. En uit 1980, What's the Matter, Baby? Twee leuk, nu, nu, nu, nu, nu, nu, Met de Hits van Toen op Radio Els Oeh, dat is lekker. Hetzelfde ja, met die vrouwen. Ja, ja. Er zitten heksen bij, hoor, kan ik je vertellen. Maar wel een schitterende plaat natuurlijk. En dan voor u was het weer leuk van vandaag, op deze maandag 12 juni 2017. We gaan op naar de klok van 10 over half 7 hier bij Radio Els. De brandweer in Roemont is uitgerukt om een ambtenaar op het gemeentehuis te bevrijden nadat zij klem kwam te zitten in een koffieautomaat. <laughs> Jawel, de vrouw constateerde naar het intoetsen van haar keuze dat er geen bekertje uit het apparaat kwam. Toen zij een hand in de koffieautomaat stak om een beker los te peuteren, kwam zij met haar duim vast te zitten. Pogingen van collega's om de vrouw te bevrijden liepen op niets uit waarop de brandweer met twee voertuigen uitrukte, waarschijnlijk ook nog met een zwaar licht. Voor de zekerheid kwam er ook nog een ambulance naar de reddingsactie toe. Die bleek, die bleek niet nodig. De ambtenaar kwam na tussenkomst van de brandweerlieden met de schrikvrij. Ja, de ene ambtenaar helpt de andere Om, ambtenaar. Ja, wij kunnen het allemaal betalen, natuurlijk. Oh, oh, oh, dit is van die heerlijke muziek. Hieronder getekend is hier gek op. Heerlijke Teenie muziek van Mutt uit 1974. Een dikke nummer 1 is er ooit geweest. Hier is Tiger Fit. Tiger Fit. Van de brede pijpen, brede broekspijpen, natuurlijk en de hoge plateauzo. Geen idee hoe je daar op rond kan lopen. Ik zou er niet aan moeten denken. Maar de muziek was er natuurlijk niet minder om 1974 met een de Tiger Oude Ouderwets compleet, Radio Els 1485. Uh, uh. <lacht> <lacht> <De Arme Show. lacht> Monza natuurlijk, ja, ik zit hier gelijk even te kijken. Het is alweer 12 minuten voor de klok van 7 uur. Je hoorde het favoriete plaatje van Weilen O oh, DJ Dikke Baam. Het was natuurlijk Ferrari met Monza. Zo, en wij gaan eens even kijken naar het weerbericht voor de komende dagen. Vanmiddag scheen de zon volop. Hier niet trouwens, maar het trokken ook flink wat stapelwolken voorbij. Die kwamen waarschijnlijk allemaal boven Krimp om de IJssel te hangen. Landinwaarts inwaarts kan er straks een licht buitje vallen en het is zo'n 17 graden op de wadden geweest tot 21 graden in het zuidoosten. Dat alles bij een matige tot krachtige westelijke wind. Morgen krijgt de zon wat meer ruimte en blijft het droog. Het wordt met 18 tot 23 graden alweer iets warmer dan vandaag. Tevens waait het een stuk minder. Woensdag kan het in het zuiden alweer lokaal zomers warm worden en laat de zon zich flink zien. Dan gaan we eens even kijken naar de vooruitzichten. Woensdag 25 graden, donderdag 26 vrijdag zakt het weer naar 19 en zaterdag 21 graden. Woensdag komt de wind uit het oosten, windkracht 2 en daarna draait hij weer naar het westen toe. Windkracht 3 tot 4. Dan even kijken naar de activiteiten, de rapportcijfers. Zij fiets weer morgen een 8. het strand weer een 7. Meneer Hans Bank, zijn wandelweer, hij heeft er lang op moeten wachten, krijgt gewoon een 10 morgen. En het zeilweer, ja, krijgt gewoon een 9. Ja, ja, ja, zijn we daar ook mee op de hoogte. John Travolta en Olijfje Olivia Newton-John, you're the wonder of ones. I got Nog met ingang vandaag, natuurlijk de horizontale programmering. Maandag tot en met vrijdag. Elke middag tussen 4 en 5 hoor je de Turntable Show. Met bijzonder mooie plaatjes. Laten die je nergens meer hoort door Hans Bank. En daarna, natuurlijk, tussen 5 en 6 café René met René bestraten. en ondergetekende die schuift dan gewoon aan tussen 6 en 7 in de Affen We gaan even terug, heel ver terug in de tijd 1966. Christian Sint-Pieter. Well, I woke up this morning you were on my mind i said you were on my mind oh, i've got troubles oh, oh. i've got the worries oh, oh. i've got wounds that survive. So. I'll Just to ease my pain I said, Just to ease my pain Een van zijn mooiste platen hoor, uit de jaren 60. Christiansen Peter, you were on my mind. Ja, jullie zijn ook in onze gedachten geweest, al in de tijd dat ondergetekende er niet was. We gaan even toe naar de tv-programma's op Primetime. Nederland 1, nationale 8 uur groeten van Max om 5 over half 9. Anita wordt opgenomen om half 10. En Jinek, dat praatprogramma, begint om 10 voor half 11. Nederland 2 hebben we Railway om 5 voor 8, Live Animated om 5 voor half 9 en natuurlijk Nieuwsuur om 10 uur. RTL 4 hebben we GTST om 8 over 8, helemaal het einde om 10 over half 9 en het roer moet helemaal om, begint om 2 over half 10. We zullen eens even kijken waar dat eigenlijk over gaat. Dat is een Britse reality serie waarin mensen worden gevolgd die hun 9 tot 5 baan opgeven om een droom na te jagen. Deze moedige mensen zetten alles in op het spel en nemen de sprong in de diepe om iets te gaan doen wat ze echt willen. Ja. We willen allemaal wel eens wat natuurlijk hè. S.B.S. hebben we Trauma Centrum om 8 uur, komt de man bij de dokter om half 9, meester Frank Visser, die gaat weer visite rijden, dat doet hij allemaal om half 10 en daarna natuurlijk nog de edities Hart van Nederland en show nieuws om half 11 en om 5 over half 11. Veronica zit weer vol met de Big Bang Theorie en wat hebben we hier, net 8 hebben we Made in Manhattan, dat zal wel een film zijn, die begint om half 9, staat er nog wat bij, kijk of ik wat leuks kan vinden. De populaire kandidaat senator Chris Marshall logeert in een peperduur New Yorks hotel waar een mooie maar arme Marissa Ventura als kamermeisje werkt. En als ze elkaar bij toeval ontmoeten denkt Chris dat de bloedmooie Marissa ook een hotelgast is en zij is te verbluft om hem de waarheid te vertellen. Ja ja, dus ik denk dat het een beetje een comedy is. Uh, nou, dan hebben we het alweer een beetje zo gehad. Ik heb zo nog een plaatje voor je, een stukje althans van, uh, nou, dat wordt wel een heel klein stukje. Want het, ik zie dat het al uh, bijna weer tijd is. Het is eigenlijk de moeite niet <laughs> om het toch maar te starten. Ach ja, het zijn weer even een beetje aanloopproblemen, zoals dat heet. Dit was de Afershow van maandag 12 juni 2017. Ik wens je een hele fijne avond en wij zijn er morgen weer. hoi. Radio Els. Dit is het Radio Els.